Ze is net een venster. Witte muren en aan de randjes zeeanemoon. Nee, echt, met van die gele slierten, nu wit en bruin, maar toch. Zeeanemoon. Zeeanemoon in de sneeuw en ze lacht. Met van die bolle rode koude wangen waar je je hand tegenaan wilt leggen, in wilt knijpen dat dan de puzzelstukjes breken, maar ze lacht. En ik weet niet of ze wel of niet een foto draagt, daar in de sneeuw die alle achtergrond op laat lossen en ook haar lachend onopvallend maakt. Een eenzaam krentje in de mist, maar dan veel kouder en zonder melkgeur, want alles ruikt hier minder, buiten, in de knisper van de sneeuw, daarbij het lachend meisje, vlaggend in de wind, zee -animal.